8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal stellen we de vraag of controle op Syrische chemische wapens een handige uitsteltactiek is. Of slimme diplomatie om gezichtsverlies te voorkomen. En de mogelijke tekorten bij gemeenten. Hier is nu het NOS Journaal. Hier is Mark Visser.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 Take it with a grain of salt initiatie, but between the statements that we saw from the Russians, the statement today from the Syriën, this represents a potentially positive development. Obama wil het congres ervan overtuigen dat er toestemming moet komen voor een militaire aanval op Syrië. Omdat het regime van Assad volgens hem gifgas heeft gebruikt.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 Enkele buien, soms met onweer en dan vanmiddag nog meer buien. Het kan dan ook gaan onweren en hagelen. En lokaal valt er veel regen. Het wordt hooguit 17 graden en in een bui is het vaak frisser. Maar het verder een stevige wind, veelal uit het westen tot noordwesten. En hoe is het op de weg, Jolanda van der Velden? Daar wordt het al maar drukker, vooral uh, ja, rond Rotterdam. Nee, ik moet zeggen, Amsterdam staan de meeste en de langste files. De dagelijkse files zijn sowieso een stuk langer door de regenbuien. En ook bij Rotterdam wat langere files. Bij elkaar 160 kilometer. Goed nieuws over de A10. Er waren twee rijstroken dicht. Maar helaas een lange file is ontstaan tussen Afrit Volendam... tot aan Amstel Business Park 9 kilometer in de richting Den Haag. Bij Rotterdam ligt Piepschuim op de weg op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopert Ridderkerk en Afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer. Piepschuim ligt op de parallelbaan. Op de hoofdrijbaan staat inmiddels vanaf Knopert Ridderkerk zo'n 7 kilometer. En op die parallelbaan zijn twee rijstroken dicht. Dankjewel Jolanda. Spreek. Je zo dadelijk weer, en dan horen we of we richting 200 kilometer gaan. En zo dadelijk ook de antwoord op de vraag: wat merken u en ik van de bezuinigingen bij de gemeente? Over twee minuten: exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie.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 En Marcel Ooster. Het onder toezicht stellen van Syrische chemische wapens noemt president Obama misschien wel een doorbraak. Nou, daar denken ze in het congres net even anders over. We don't believe anything aside says. So I think it makes kind of a, a joke out of our foreign policy. Straks de mening van de Franse president en defensiedeskundige Coco Lijn. Maar eerst naar de gemeente die de broekriem stevig moeten aanhalen. En dan krijgt u het benauwd. <totstuk> De overheidsbezuinigingen hebben grote gevolgen voor de Nederlandse gemeente. In 2017 kan het tekort voor de gemeente oplopen tot ruim 6 miljard euro. Dat stelt onderzoeksinstituut Kudo vertelde ze ons vanochtend. Het tekort komt niet alleen door de bezuiniging van het Rijk trouwens... legt Maarten Allers van Kudo uit. Nee, er zitten eigenlijk drie dingen in. We hebben ten eerste de inkomsten en de uitgaven doorgetrokken... die er zouden zijn bij ongewijzigd beleid. En dan zie je in vier jaar al een flink tekort...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 ...op uh, zeg maar het anders sluitend krijgen van de begroting dan via bezuinigingen. Uh, dat is anders dan bij het Rijk, dat zie je nu ook weer. Het Rijk uh, ver verzwaart ook de, de lasten in sommige gevallen, soms tijdelijk om een hervorming door te kunnen voeren. Nou, dat kunnen wij allemaal niet doen en dat betekent dus ordinair dat je echt moet bezuinigen... ...en dat betekent dus ook dat we minder kunnen investeren. Dus wat gaat dat betekenen? Wat, wat zou u concreet kunnen formuleren daarover? Wat, wat merken u en ik van deze bezuiniging? Nou, wat wij natuurlijk allemaal proberen is dat u en ik er zo weinig mogelijk van merken. Want ja, is, dat... kijk, een gemeente zit zo dicht bij burgers ja. dat die druk om dat te doen altijd heel groot is. Misschien wel groter dan bij het Rijk. Uh, Daar beginnen we mee. Dus mm. echt bezuinigen waar dat nog kan. Maar dat is uh, tegenwoordig al niet zo heel makkelijk meer. Want de, het vet is vanaf, zullen we maar zeggen. Het uh, tweede wat we gaan doen is in het kader van de decentralisaties, en dat is ook wat Kulo opmerkt overigens, uh, dat is zorgen, dat, dat, dat doen we dan als VNG, uh, dat uh, de regering, maar ook de Tweede Kamer, niet in de verleiding komt om allerlei beleidsregels mee te geven bij de decentralisaties. Want wij hebben gezegd, kijk, u bezuinigt fors op die, bij die decentralisaties. Mm -hmm dan kunnen wij, het, kunnen wij nooit meer doen wat u allemaal deed... want dat kan gewoon niet met zo'n grote bezuiniging. Wij zijn wel van plan om te kijken of je met minder geld... door het slimmer te doen en dus allerlei regels in elkaar te schuiven... nu hebben mensen vaak drie, vier voorzieningen uit verschillende potten... Uh, en, en wij zeggen, nee, je moet uitgaan van de mensen. En dan gaan we kijken wat hebben die mensen nou echt nodig. Ja, als je dat mag doen, dus ja. heel veel beleid, dan kunnen we wel meer. Maar dan dat, dat wil dit kabinet toch ook graag dat u dat doet, dat ja. u ons zorgt dat u maatwerk gaat leveren. Ja, ja, ja. De, de woorden zijn prachtig, maar ik ken ook een beetje het politieke proces. U weet dat ik daar even in heb gezeten. Mm -hmm. En voor u het weet zijn aan het eind van de rit weer heel veel regels gesteld. Omdat iedereen altijd van allerlei zekerheden wil hebben. Die kunnen er dus niet zijn.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 voordeliger, goedkoper, maar u moet dan meer zeggenschap krijgen. Krijg je dan niet nog ook grotere verschillen tussen de verschillende gemeenten? de bedoeling. Uh, kijk, de gemeente Almere is niet de gemeente uh, Bussum, zal ik maar zeggen. Als je kijkt naar de samenstelling van de bevolking, oudere mensen, wij hebben heel veel jongeren, dan hoor je in, in een gemeente met heel veel jongeren andere dingen te doen dan in een gemeente met heel veel ouderen. Ja, maar uit dat en, onderzoek dat van uh, Kulo, sorry ja. dat ik u even onderbrek, mevrouw Joris, ja. maar, maar ik, het is wel belangrijk, want Kulo heeft aangegeven, um, naar aanleiding van dit onderzoek, dat um, inwoners dat niet willen, die regionale verschillen, dat ze zich daartegen gaan verzetten en dat dat voor u dus ook lastiger wordt om dat beleid uit te voeren als gemeente? Nou, dat is zeer de vraag. Uh, kijk, Daarom zeggen we ook, je moet wel naar het hele pakket kijken. Kijk, op het moment dat je um, uh, ook in je OZB of in de andere belastingen... die bij de gemeente zitten, gaat merken als een gemeente meer of minder doet... Ja, dan krijg je echt een politieke discussie op lokaal niveau. Ja. Uh, en natuurlijk zullen mensen in eerste instantie... Daar, daar misschien wel tegen produceren. Ik vraag het me overigens af voor. En de verschillen zullen ook weer niet zo extreem zijn. Maar ja, je moet wel accepteren. En het, dus moet het ook geen landelijke discussie worden. Kijk, ik, ik denk altijd, van, het is heus niet zo... dat alle burgers van een stad of van een gemeente zitten te kijken... wat gebeurt er eigenlijk bij de buren. Dat is helemaal niet zo. Nou ja, dat... En te kijken wat is er nodig in mijn gemeente. Ja, maar mevrouw Joris, een chronisch zieke is net zo ziek in Bussum als in Almere natuurlijk. Daar moet toch... er geen verschil ontstaan. Nee, die mensen moeten gewoon goed bediend worden. Uh, maar dat betekent niet dat dat altijd precies... Gelijk... Kijk, in een plattelandsgemeente vraagt ook een chronisch zieke waarschijnlijk om andere dingen dan in een stad. Uh, als je heel veel dingen dichtbij hebt, hoef je andere voorzieningen te hebben dan uh, als je alles heel ver weg is. Dus uh, laten we nou niet denken dat nu er geen verschillen zijn, want die zijn er natuurlijk wel. Alleen we hebben de regelingen zo gemaakt dat je da dat, dat niet opvalt. En dat betekent dat er nu voorzieningen zijn... Waar de een geweldig veel baat bij heeft en de ander heeft er geen fluit aan. Dus wij gaan echt veel meer proberen te kijken. Hier gaat het om een persoon. Nou, je mag trouwens ook de eerste vraag stellen. Wat kunnen mensen nog zelf, ook bij chronisch zieken? Uh, en daarna ga je de vraag beantwoorden. Wat heb je dan nodig dat deze ja. mensen goed kunnen functioneren? Ja, dus uh, als je het zo te werk gaat, zou het efficiënter en goedkoper kunnen. Mevrouw Jorisma. Ja. Nou, ja, waar ik een beetje jammer vind, is dat ik voortdurend allerlei mensen van bestaande organisaties aan het woord zie. En dat is natuurlijk logisch, want die zien natuurlijk ook enige bedreiging van hun macht. ja uh, En, ja, en ik, ik zou willen dat men ook even goed kijkt naar de mensen zelf. En de mensen worden erg opgejaagd, en dat vind ik heel jammer. Uh, en ik zie heel veel gemeenten overigens daar wel goede acties ondernemen om juist mensen erbij te betrekken over hoe je het in zou moeten richten, hoe je het in zou kunnen richten. Want boeiend is, heel veel burgers die zelf gebruik maken van ja. voorzieningen... zijn ook de mensen die bij ons komen vertellen... nou, het kan wel een tikkie efficiënter. Precies. Nou, dat heeft u nog even toegevoegd. Het is dus in ieder geval duidelijk dat er nog veel onduidelijkheid ook is... over hoe dat moet gaan lopen, mevrouw Jurgen. Absoluut. Hartelijk dank. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Even eens naar uh, Jolanda van der Velden, want we zijn benieuwd... Jolanda, gaat het nou richting de 200 kilometer, het aantal uh, files? Ja, ik, ik, ja, toch wel. Ik dacht eerst van dat valt reuze mee, maar 180 kilometer nu. Uh, het het gek is, het, het aantal bijzonderheden valt, uh, valt reuze mee. Uh, we hadden de aanrijding op de a 10 ring van Amsterdam. Tussen Af het voenendam en Duivendrecht nog 9 kilometer... En het andere bijzondere van het moment zijn de, ja, de piepschuimkorrels... of stukjes op de A16 van Breda naar Rotterdam. Op de parallelbaan zijn twee rij dicht. Vanaf Hendrikido Ambach tot aan afrit Rotterdam Centrum staat 6 kilometer. Dit is tot half 10 het NOS Radio 1 journaal.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 We het. A grain of salt. Obama zegt dat hij het voorstel met een korrel zout neemt... maar dat hij er toch serieus naar zal kijken. Want zijn voorkeur is nog steeds een diplomatieke oplossing. Correspondent Wessel de Jong.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 We kunnen stellen, voorlopig waarschijnlijk geen militaire actie van de Amerikanen in Syrië. Zeker na dat nieuwe Russisch-Syrische plan. In Europa is de Franse president Hollande een van de voortrekkers van militaire interventie in Syrië. Daarom naar Parijs, naar onze correspondent Ron Linker. Ron, is de Franse regering dan ook zo voorzichtig optimistisch... Ja, kijk, de Fransen die staan open voor dat nieuwe Russisch-Syrische plan. Maar ze willen wel keiharde garanties hebben. Hè? Minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius die noemt drie voorwaarden... waaraan Syrië moet voldoen. Ten eerste dat het land het gehele chemische wapenarsenaal overdraagt... en laat vernietigen. Ten tweede, dat er een resolutie komt in de Veiligheidsraad... waarin staat dat Assad wordt gedreigd met militaire sancties... als hij zich niet aan de regels houdt. En dan ten derde, dat verantwoordelijken voor de gifgasaanval... naar het internationale strafhof in Den Haag worden gestuurd. Dat is de inzet van de Fransen... Zeer strenge eisen aan Syrië om er toch nog op een diplomatieke manier te proberen uit te komen. Hmm. Nou, is het voor Obama. Ja, krijgen wij toch het idee. niet altijd heeft het niet altijd zijn directe voorkeur nee. om uh, ten aanval te, te gaan. Hè? de strijd aan te gaan in Syrië. Hmm. Hoe is dat voor president Hollande? Zal hij stiekem toch ook een beetje opgelucht zijn? Nou kijk, ook voor Hollande geldt, net als voor Obama in Amerika, dat een meerderheid van zijn bevolking liever niet wil ingrijpen. Hè. Dus hij kan dit plan aangrijpen om een aanval op de lange baan te schuiven. Tegelijkertijd is dit plan er pas gekomen na echt ja, zware dreigementen van Frankrijk, Amerika, andere landen om Syrië aan te vallen. Maar Hollande zag eerst Groot-Brittannië wegvallen. Vervolgens moet hij nu wachten op het Amerikaanse congres. Hij heeft dit weekend gezegd dat ook eerst het rapport van die VN-rapporteur zal afwachten. Dus voortdurend wordt een besluit over militair ingrijpen wordt, ja, wordt opgeschoven. En nu ligt er dus een nieuw initiatief en dus een nieuwe mogelijkheid tot uitstel. Veel zal afhangen van ja, hoe levensvatbaar dat Russische plan in de praktijk blijkt te zijn... en de bereidheid van de landen om kosten wat kost Syrië aan te vallen. Goed, correspondent Ron Linker in Parijs. We gaan naar de levensvatbaarheid van dat voorstel. Ja, dan gaan we maar eens vragen aan defensiedeskundige Coco van instituut Klingendaal. Ko, ja, vertel het maar. Is het te doen om het hele arsenaal te controleren? Technisch is het wel te doen. De, we hebben een organisatie in Den Haag. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, ook CW, En die, die stuurt jaarlijks voortdurend inspecteurs over allerlei landen in de hele wereld. De helft van alle landen in de wereld wordt wel eens bezocht door deze mensen. Er zijn in het 16-jarige bestaan van het verdrag tegen de chemische wapens... Zijn er uh, ongeveer 5.000 inspecties uitgevoerd. Maar er zijn op de hele wereld ook ongelooflijk veel van dit soort plekken. 5.000 ook wel weer. En men heeft die bij lange na niet allemaal kunnen controleren. Dus het is altijd wel een beetje roeien met de riemen die je hebt. Maar in dit geval zou het doorgaan in Syrië. Dan krijgt zo'n land natuurlijk speciale aandacht. Dat is ook met Libië bijvoorbeeld gebeurd na de val van Gaddafi. En dan uh, worden daar wel wat extra mensen naartoe gestuurd. Maar het is een enorm programma Syrië is in de woorden van de vorige minister van Defensie, Panetta... honderd keer zo erg als Libië. Dus het is een gigantisch probleem. Tientallen plekken waar die chemische wapens waarschijnlijk opgeslagen liggen. 42 wordt gezegd. Anderen zeggen, nou dat moet je niet zo pessimistisch zien. Het zijn er misschien maar twee. Want door die oorlog heeft Assad ze allemaal op, op weinig punten verzameld. Maar uh, technisch, uh, kortom... Ik zou zeggen, het zou kunnen. Ja, technisch, want um, er zal toch ook sprake moeten zijn dan van enige transparantie, van openheid vanuit het regime van Assad. Um, en die heeft zich tot nu toe niet echt als een betrouwbare partner getoond. Uh, is het duidelijk hoeveel chemische wapens Assad heeft? Nee, um, nog niet eens helemaal zeker, maar men zegt dat het uh, wel uh, ja, 10.000 ton zou kunnen zijn. Dat zegt natuurlijk niet zoveel, maar dat is... Uh, ongeveer een zevende van de totale voorraad... die op de hele wereld aanwezig ooit geweest is. Want ze zijn nu wel overal druk aan het vernietigen, hoor. Uh, maar Syrië is dus geen kleine jongen geweest. En het belangrijkste is dat Syrië ook nooit uh, lid is geweest... of toegetreden is tot het chemisch wapenverdrag. Dat had het al 16 jaar kunnen doen, dat heeft het nooit gedaan. Uh, en dat betekent dat Syrië dus ook altijd van grote afstand... alleen maar gevolgd moet worden. Toch is van de zomer ook nog gezegd door de Amerikanen en door de Russen... wij weten zeker waar die wapens zijn. We hebben er redelijke controle op. We denken ook dat ze niet in de handen van de rebellen nog gevallen zijn. Dus dat suggereert allemaal dat de Amerikanen en de Russen... en waarschijnlijk ook andere landen Israël in staat zijn... om precies te weten waar die uh, voorraden liggen. Hm. En hoe is het met het buitenland? Want heeft bijvoorbeeld het Syrische regime ook nog, nog toegang... tot eventueel buitenlandse leveranciers? Komen die niet heel snel de grens dan over? Oh ja, nee. En een groot deel van de van de Syrische voorraden hebben ze natuurlijk niet zelf gemaakt. Het wordt met onderdelen uit het buitenland uh, wordt die als het ware doorlopend gevoed. Ja. Pas in de laatste jaren is dat wat moeilijker geworden en Syrië meer op eigen benen gaan staan. Maar een van de grootste obstakels achter het hele plan. Um, ik ben geen zwartkijker, maar, maar goed, dit soort dingen die gebeuren heel vaak... op het moment dat de zaak echt op scherp staat. Spectaculaire voorstellen. Een van de grootste obstakels is toch dat Syrië altijd beweerd heeft... dat het best van zijn chemische wapens af wil... wanneer dat onderdeel uitmaakt van een totale massavernietigingswapensvrije zone... in het Midden-Oosten. Dat is ook vorig jaar nog gezegd door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken... die nu beweert dat hij best wel belangstelling voor dit plan heeft... Um, dat betekent dat, uh, dat Israël, Egypte en allerlei andere landen in de regio ook van hun massavernietigingswapens af zouden moeten. En dat Israël dus uh, binnenkort uh, een telefoontje krijgt van uh, hoe staan jullie tegenover dat plan? Zouden jullie eventueel bereid zijn om op een of andere manier mee te doen en ook je eigen massavernietigingswapens in te leveren? Daar is het antwoord waarschijnlijk nee op. En ik ben heel benieuwd of Syrië sinds gisteren ineens deze voorwaarden heeft laten vallen. Goed, Kokolijn van instituut Klingendaal. Hartelijk dank voor de toelichting. Dan naar het andere nieuws wat Nederland bezighoudt op dit moment. De pensioenplannen en of die door de Eerste Kamer zullen komen. Spannende dag in Den Haag, waar wordt gepraat over de plannen van het kabinet. Die moeten bijna 3 miljard euro op gaan brengen. Kern is dat we minder belastingvrij mogen sparen voor ons pensioen. De oppositie wil in ruil daarvoor lagere premies voor de pensioenen. Maar ja, daar is het kabinet nog niet in geslaagd. Een confrontatie in de Eerste Kamer dreigt nu. VVD-fractieleider Galbe Zijlstra denkt dat er ruimte is voor een oplossing. Ik vind dat het kabinet aan zet is. Wij als Tweede Kamer hebben de pensioenwetter goedgekeurd. En het kabinet moet nu de Eerste Kamer overtuigen. En ik ben ervan overtuigd dat zij in staat moeten zijn om dat te doen. Maar met welk argument zouden ze dat doen? Want de argumenten die het kabinet tot nu toe heeft gebruikt om die pensioenplannen te verdedigen. hebben de oppositie, heeft het CDA in de Tweede Kamer niet overtuigd. Welke argumenten heeft het kabinet nog in de mouw om het CDA bijvoorbeeld in de Eerste Kamer wel te overtuigen? Nou, een van de belangrijke zaken die in de Tweede Kamer naar voren kwam is, hoe kunnen we. Euh, toch wat meer euh, zekerheid krijgen dat er geen conflicten tussen generaties ontstaan. Oftewel, euh, als je minder pensioenopbouw hebt... zou je verwachten dat, dat pensioenpremies euh, naar beneden kunnen... Um, uh, als dat nou langjarig niet gebeurt, uh, uh, kunnen we dan helemaal niets doen. Of zijn er dan toch middelen om daar wat aan te kunnen doen? Nou, dat is een uitdaging die het kabinet heeft. Uh, dat is in de Eerste Kamer, uh, heb ik begrepen, ook een probleem. Het kabinet is uh, ongetwijfeld druk aan het studeren of ze daar een oplossing voor kunnen verzinnen. hoor ik u nu zeggen, meneer Zelstra, dat u hoopt dat het kabinet komt met een aanpassing van de pensioenpremies in de hoogte. Omdat daar een belangrijk bezwaar van de CDA-fractie mee weggenomen wordt? Uh, ik ga ervan uit dat uh, uh, ik vind de wetgeving die voor ligt, uh, vind ik, uh, vind ik uh, uh, goed... Uh, omdat wij uiteindelijk niet over de pensioenstelsels gaan. Ik zou niet willen dat uh, de hoogte van premies zou worden vastgesteld in politiek Den Haag. Dat doen de pensioenpremies en de besturen daarvan en de sociale partners. Wat zijn nou werkgevers en werknemers, dat moeten wij ook vooral zo houden. Uh, uh, maar ik snap het bezwaar wat uh, een aantal partijen heeft. Uh, kennelijk ook in de, in de Eerste Kamer. Uh, en ik uh, uh, vind het de rol van het kabinet. Want wij in de Tweede Kamer zijn nu uitgespeeld om daar een oplossing voor te verzinnen. En dit kabinet uh, uh, heeft volgens mij inmiddels bewezen via allerlei akkoorden ingenieus te zijn in het vinden van oplossingen. En ik hoop dat we ook in dit geval dat zullen doen. Maar dat zegt u nu zomaar. Dan hebt u dus kennelijk aanleiding om te denken dat dat, zo, dat, dat gebeurt. Uh, nou, ik kan van alles denken, maar uiteindelijk uh, ga ik er niet over. Want de Eerste Kamer zal het moeten doen. En het kabinet zal het daar moeten verdedigen. Uh, uh, ik vind dat het kabinet al heel veel groeperingen in de Nederlandse, Nederlandse maatschappij achter zich heeft gekregen. Heeft op het gebied van uh, uh, sociaal uh, akkoord, energieakkoord, wonenakkoord, uh, noem het op, zorgakkoord, Heeft heel veel uh, uh, maatschappelijk middenveld achter zich gekregen. En ik heb goede hoop. Uh, dat zij ook in staat zullen zijn op dit soort belangrijke wetsvoorstellen... richting de Eerste Kamer bewegingen te kunnen maken... waardoor ook de Eerste Kamer het kabinetsbeleid zou kunnen steunen op hoofdlijnen. Maar waar is die hoop op gebaseerd dan? Uh, op het feit dat er... Uh, oplossingsrichtingen naar mijn mening op dit punt wel te verzinnen zijn. Uh, maar het is een debat. Maar eerder onmogelijk gebleken, want de staatssecretarissen... zijn met de sociale partners gaan praten. Die waren toen niet bereid om iets aan die pensioenpremies te doen. Die weg is eerder onbegaanbaar gebleken. Zou die nu wel begaanbaar zijn dan? Nou, ik proef een verschil tussen de, wat de Eerste kamerfracties en de Tweede kamerfracties op dat punt hebben gezegd. Namelijk, in de Tweede Kamer was er een roep om... Politiek Den Haag, dus zeg maar zeggen, wij als politiek te laten besluiten... over de hoogte van pensioenpremies, ja, dat vind ik echt geen begaanbare weg. Dan trek je de pensioenpremies het publieke domein in. Ik heb begrepen dat in de Eerste Kamer dat minder sterk ligt. Men wil wel dat er iets rond pensioenpremies kan gebeuren... maar niet dat dat door de politiek moet gebeuren. Nou, Misschien dat je op dat punt elkaar ergens kunt vinden. Dus dat is minder zwaar dan in de Tweede Kamer. En daarom heb ik ook hoop dat er daar wellicht zou kunnen lukken. Ik weet het alleen niet zeker. Dat zal het kabinet met de Eerste Kamer moeten uitvechten. En we gaan zien hoe dat afloopt. Ja, dat ging snel, hè? VVD-fractieleider Halbe Zelstra was dat in gesprek... met onze eigen Wilma Borgman. Die schrijft schrijf nog mee. Ja. Goed, daar gaan het wel uitkomen. Hopelijk. Nou, misschien ook niet. De Noordelijke ijszee dan, hebben we het hele ochtend al over. Meinno Remmers uh, is in Rotterdam. Die kan funest zijn voor de natuur, weet Noordpool-deskundige... van het Wereld Natuurfonds. U hoort hem straks.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 Op het breedste stuk van de A2 tussen Holendrecht en Vinkeveen gaat de maximumsnelheid waarschijnlijk in de loop van volgend jaar naar 130 km per uur, schrijft minister Schulz in antwoord op Kamervragen. Vanwege de nieuwe stikstofnormen kan de snelheid volgens haar van 100 naar 130.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 In Iran zijn 44 mensen omgekomen toen twee bussen frontaal op elkaar botsten. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn er ook tientallen gewonden. Ongeluk gebeurde ten zuiden van de hoofdstad Teheran. Een bus kreeg een lekke band, kwam op de andere weghelft terecht... en knalde frontaal op een tegemoetkomende bus. Beide bussen vlogen in brand.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 Ik zie op Twitter Vertel, dat Lara. jij de herfst viert. Nou, vieren. Ja, je bent helemaal <laughs> blij. Is dat zo? Heb ik er ja, een smiley ik bij gezet? Ja, en een tegen. Oh, okay. oh, ja, nou ja, kijk, weet je, het herfst moet een keer komen... en ah. als die dan komt, laat die dan maar even kort maar krachtig zijn, zeg ik altijd. We moeten ons er maar bij neerleggen, zeg je eigenlijk. En ja, dat is sowieso met het weer natuurlijk altijd het geval. En wat dat betreft eh, hebben we wel het een en het ander om ons vandaag bij neer te leggen. Want eh, ja, er vallen gewoon geregeld buien. Op dit moment is het eigenlijk alleen in de provincie Limburg nog goed deels droog. En verder is het het natst in het noordoosten. Dat is een regengebied wat vannacht over, laten we zeggen, het hele zuiden en oosten van het land getrokken is. Er is echt een behoorlijke plons gevallen. En er komt als gezegd nog meer aan in de vorm van buien vanmiddag. En vanavond ook weer in de vorm van, ja, laten we het nog maar buien noemen. Maar het is behoorlijk doorregen in het westen van het land. Want dan komt er een nieuwe storing voorbij. En die brengt niet alleen regen, maar die brengt ook veel wind. En dit gaat nog wel even aanhouden. Het is echt herfst nu, Marco. Nou, het is vandaag wel wat dat betreft de herfst op de top. Daarna wordt het allemaal geleidelijk wat rustiger. Want vandaag dus inderdaad forse neerslag hoeveelheden. Af en toe een beetje zon misschien. En magere temperaturen van een graad of 16 met die wind erbij. En morgen wordt het al wat rustiger met de wind. Haalt de temperatuur misschien al eens een keer 18 graden. En valt er nog wel een enkele bui, maar is er ook wat ruimte voor de zon. En donderdag zou wel eens een aardige dag kunnen worden. Met name in het noorden van het land. Want daar zou het wel eens de hele dag droog en vrij zonnig kunnen zijn. In het zuiden nog wel een enkele bui. En donderdag wordt het dan plaatselijk weer negen. Ja, en dan moeten we het misschien niet helemaal meer herfst noemen. Oké, okay, dank je wel. Marco Volk. Maar vandaag wel, en daar heeft het verkeer last van. Jolanda van der Velden bij de AWB. zit wel op de piek. Nou, net, Marcel, zaten we op 188 kilometer file. Ik denk dat gaat goed. Ik ververs mijn scherm nog een keer. En nu staat hij weer op 172, dus het, het wisselt een beetje. Maar dat het een stuk drukker was dan andere uh, spitsen, dat is duidelijk. Uh, vooral dus door die regenbuien. Er staan gewoon meer en langere files... Niet al te veel bijzonderheden, dat valt gelukkig mee. De lange file op de A10, de ring van Amsterdam, wordt ook steeds korter. Tussen af het Volendam en de Zeeburg de 0,4 kilometer. Andere probleem van de ochtend is eigenlijk het piepschuim. We zijn met man en macht bezig om dat op te ruimen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Het schijnt nogal lastig te zijn. Het zijn grote brokken, kleine stukjes. Dan moet zelf straks zo'n speciale machine om het asfalt schoon te maken. Zo'n zowel daar moet er nog overheen. Tussen knopen het naar van Rotterdam, centrum staat de file...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 Vroege Vogels is er niet alleen op de radio, maar ook op tv. Ja, voor wie de Kanoetstrandloper niet alleen wil horen, maar ook wil zien. Of de knoflookpad. En ook gaan we schatgraven in de dikke blubber bij Winterswijk. Winterswijk, Vroege Vogels TV, dinsdagavond, 10 voor half 8 bij de Vara op Nederland 2. Winterswijk. Uw bedrijf heeft behoefte aan een professional die je niets meer hoeft uit te leggen. Dat is toevallig.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, we het inmiddels gehoord. Rafael Nadal heeft voor de tweede keer in zijn carrière, na 2010, het US Open gewonnen. In New York won Nadal in vier sets van de Servia Novak Djokovic. Het was een emotioneel moment voor Nadal. This seizoen is probably the, the most uh, emotional one in my career. You know, you play one match against one of the, the best players of the, the history, like this Novak and uh... Nummer one in the world means a lot for me have this trophy for me today with me today amazing very, very happy and just thank you very much everybody who who helped me to, to make that possible Marcella Mesker heeft die finale gezien en heeft ook gezien dat Nadal wat geëmotioneerd werd op het eind Marcella hoe kwam dat waarom was die geëmotioneerd ja, eh, niet zo gek natuurlijk, want eh, als je het afgelopen jaar... zeven maanden geblesseerd bent geweest... Hè, aan, die, aan die knie waar je altijd al problemen mee had... vorig jaar de US Open ook niet kon spelen... pas in februari dit jaar terugkwam en dan na een half seizoen tien titels hebt gewonnen, eh, nauwelijks wedstrijden verloren... Eh, van die tien titels twee Grand Slam-zeges binnenhaalt... en dan hier op het hardcourt van de US Open... toch eigenlijk zijn minste ondergrond... dat hij daar wint van de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic... in een machtige partij... Ja, nou, dan, dan snikt iedereen wel voluit. Dus het was, het was huilen op de baan, het was emotie. Het was een geweldige wedstrijd van drie uur en twintig minuten. Niet zo lang als die historische wedstrijd van een jaar geleden... op de Australian Open van bijna zes uur... Um, Qua zetstanden misschien ook niet zo spannend. Maar qua uh, slagenwisselingen, qua games, qua spel... Uh, ja was het zeldzaam hoog niveau. En ja, wat, wat Nadal dit jaar heeft gepresteerd... Nou, ik denk dat maar heel weinig mensen hebben gedacht... dat hij weer zo sterk zou terugkomen. Ik ook niet. Want ja, uh, we hebben hem ook nog in Wimbledon gezien... waar hij nauwelijks kon lopen... en in de eerste ronde mm. verloor van de Belg der, Darcy. En zo sterk... En uh, ja, mentaal met een wilskracht en een uh, ja, mentale instelling... daar kan menig topatleet van welke sport dan ook... Ja, een puntje aan zuigen, zullen we maar zeggen. Ja, Marcella, je zegt al boeiende finale. Lange finale geeft ook aan dat het dicht bij elkaar zat. Waar zat het voordeel voor Nadal? Nou ja, als, als we die wedstrijd eens bekijken, de eerste set... Uh, Nadal vloog uit de startblokken, domineerde... brak Djokovic twee keer en ja, uh, uh, uh, won 6-2. En dan... Denken we van goh, komt, komt Djokovic überhaupt nog terug in deze wedstrijd? Zo goed speelde Nadal. De uh, turnaround zeg maar, die kwam halverwege de tweede set. Daar uh, speelden de twee uh, uh, meesters een rally van 54 slagen. Ik denk dat ik nog nooit uh, een rally van zo hoog niveau en zo lang heb gezien. Uh, die rally werd gewonnen door Djokovic. Die vanaf dat moment, het momentum pakte in die tweede set... een break voorkwam en de set pakte met 6-3. Nou, de wedstrijd was, was helemaal los, 1-1 in sets. En Djokovic was eigenlijk de tweede set en tot aan het eind van de derde set op dat moment te beteren. Um, maar wat gebeurde er? Derde set, 4 gelijk. Nadal serveert. Komt 0-40 achter. Ja, en dan is het cruciale moment van de speler... die het meeste vertrouwen heeft, ja, Nadal in dit geval... Die op zulke momenten zijn beste tennis uh, liet zien. 30-40, eh, uh, laatste breakpoint van die game, sloeg hij bijvoorbeeld pas zijn eerste ace van de wedstrijd. Nou ja, als je dat kan op zo'n moment, ja, dan, dan, dan verdien je ook te winnen. Dan, dan heb je het momentum weer gekeerd. Hij won zijn service game, brak Djokovic en had hij derde set gewonnen met 6-4. Ja, dat was eigenlijk het, het, het breekmoment voor, voor Djokovic... die mentaal toch wat geknakt raakte. Begin van de vierde set nog wel wat kansen kreeg... maar zelf vroeg werd gebroken en toen ja, liep Nadal naar 6-1 door. Dus eigenlijk een, een snelle vierde set... maar toch ook met ongelooflijk mooi tennis. Maar die twee cruciale momenten, die, die slagenwisselingen... van 54 eh, ongelooflijke klappen die Djokovic won in de tweede set... En dan die game van 040 achter en terugkomen van Nadal in de derde set. Ja, dat zijn momenten die blijf je je uh, voorlopig nog wel, uh, wel bij. Nou, ik hoor het wel. Je hebt genoten, Marcella. En het ja. valt, valt er nog wat te genieten trouwens de komende tijd? Want dit was het laatste Grand Slam toernooi van dit jaar. Staan er nog toernooien op het programma? Ja, zeker. Daar komt natuurlijk uh, heel belangrijk het eindejaarstoernooi in Londen. De ATP Tour, World Tour Finals zijn ook nog heel veel punten te, verliezen, uh, te winnen. Maar voor Djokovic vooral te verliezen. Want um, het gaat er nu om dat... Uh, ja, gaat Nadal nu die eerste positie overnemen van Djokovic? Hij is op een paar punten genaderd. Uh, Djokovic heeft hier met het verliezen van de finale... Uh, ja, hij heeft hij toch duizend punten verloren. Nadal krijgt er 2000 bij er zit nog maar een verschilletje tussen van 120 punten. En Nadal heeft vorig jaar het eind van het seizoen niet gespeeld. Dus iedere wedstrijd die hij speelt... en hij gaat natuurlijk nog een toernooi winnen... ja dan, dan, dan stijgt hij in de ranking. Djokovic won vorig jaar drie van de vier toernooien die hij speelde. En hij heeft ruim die 3000 punten nog op het spel staan... waaronder die ATP Tour Finals. Um, ja, het kan haast niet anders dan dat Nadal Djokovic voorbij zal gaan mm. de komende maanden. En uh, we zullen het uh, uh, eind oktober, begin november zullen we het weten. Maar ja, dit is het jaar van Rafael Nadal. Twee Grand Slam zegers in Roland Garros, op Roland Garros, hier in New York. Hij staat nu inmiddels, de teller van de Grand Slam zegers, op 13. Federer op uh, 17, dus ook daar zit hij nog maar vier titels vandaan. Wauw. Nou, hou ons op de hoogte, Marcella. We spreken je er graag weer over. Dank je wel. We Maino Remmers op de Rotterdamse Wilhelmina Pier bij het havenbedrijf Rotterdam. Maino, dat Chinese schip dat voor het eerst via de Noordelijke IJszee-route... naar Rotterdam komt gevaren. Krijgt dat een grootse ontvangst? Nou, ik zou je zeggen, het is er al, zo'n beetje. en Het nee? schijnt te liggen op de Noordzee, hoorde ik hier net... En uh, er zijn zoveel uh, mensen met camera's die het willen, willen vastleggen... terwijl het schip op zich niks bijzonders is. Het komt uit China, maar nou hoor ik... De... Het is een Nederlands schip, hè? Een origine Nederlands schip? Ja? Een origine Nederlands schip, gebouwd door Dame in Hoge Zand, 2003. Maar het, het, het, het, het, het, het, het, het voornaam is natuurlijk dat het voor de eerste keer... dat het uit China over de Noordelijke IJssel komt. Vandaar dat er ook heel veel pers komt uit Rusland, uit China, uit Japan, Korea... Die komen allemaal vanmiddag op de Gemini en dan gaan we met de Gemini naar het schip toe om de laatste drie kilometers mee te maken. Ja, eindelijk weer een schip dat via de Noordelijke IJszee. Nou, het is niet helemaal voor het eerst, maar toch hier nu aankomt. En uh, uh, eigenlijk in de voetsporen treedt van Willem Barentsz. konden we vanochtend horen in de Leuvenhaven bij het Maritiem Museum. Het wordt straks hier ontvangen. En de vraag is natuurlijk, hoeveel meer schepen gaan er via die Noordelijke route... die dus twee weken korter varen is van China naar Europa... hoeveel schepen gaan er nog volgen en wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, dat gaan we maar eens bespreken dan, Maino. Dankjewel. Gert Polet, Noordpool-deskundige van het Wereld Natuurfonds... is namelijk bij ons in de studio. Meneer Polet, fijn dat u er bent. Um, Noorwegen heeft al olieboringen toegestaan in de Noordelijke IJszee. Nu varen er ook nog schepen doorheen. Um, wat betekent dat voor dat gebied? Ja, wat wij zien gebeuren in het Noordpoolgebied is het steeds sneller en uh, verder afsmelten van zeeijs. Wat dit soort economische activiteiten ook steeds meer mogelijk maken. Het ecosysteem van het uh, Noordpoolgebied staat al enorm onder druk. En dit soort uh, economische activiteiten voerde die druk alleen maar verder op. En, en ja, maakt het dat nog erger dat er steeds dan schepen doorheen gaan varen? Dat maakt het, het ijs natuurlijk nog kwetsbaarder. Precies, en uh, wat ons grote uh, punt is, is dat er onvoldoende regels uh, nu van kracht zijn om dit soort zaken uh, te reguleren, zodat het ecosysteem en de natuur van het Noordpoolgebied uh, zoveel mogelijk wordt ontzien. Uh, en wij roepen dan ook de, de instanties die daar verantwoordelijk voor zijn. Het uh, Internationaal Maritieme Organization, een UR, uh, Verenigde Naties organisatie. En uh, Nederland als uh, lid daarvan uh, die ook regels kan toepassen... om uh, zo min mogelijk impact, negatieve impact op het ecosysteem van het Noordpoolgebied uh, te hebben. Kunt u dan eerst eens uitleggen waarom dat gebied zo fragiel is? Um, waarom is de natuur daar misschien wel kwetsbaarder dan op andere plekken in de wereld? Uh, het is er bijzonder koud. Er zijn, komen alleen diersoorten uh, en marien leven voor. wat echt is aangepast aan die barre omstandigheden. waar Willem Barens ook mee te maken had. En die uh, passen zich niet opnieuw snel aan? Nee, uh, en de ruimte die zij beschikbaar hebben wordt steeds kleiner... omdat het uh, ijs verder naar het noorden afsmelt. Dus die ijsafhankelijke soorten die kunnen alleen op ijs uh, overleven... en die krijgen het steeds moeilijker. En uh, dat baart ons zorg. En wij roepen dan ook op uh, dat dit soort scheepvaartverkeer... kijk, wij sluiten onze ogen niet voor de realiteit. Dit gaat gebeuren. U en, bent niet per definitie tegen. U zegt dat moet kunnen, maar dan wel met beleid. Wel met beleid. Uh, wij uh, zijn zeer huiverig voor een grote uh, scheepsramp... die om vermijdbaar zijn. En wij willen dan ook dat er geen uh, zware bunkerolie bijvoorbeeld wordt gebruikt op uh, schepen die deze routes gebruiken. Ja. U, u zegt uh, de internationale gemeenschap is daar helemaal nog niet klaar voor. Maar, maar daar even over doorgaan. U, u gaat er vanuit dat het inderdaad gaat komen. Want het is een van de eerste schepen die deze route nu neemt. Maar hoe zit dat dan Swinters? Komen die, die schepen er dan nog steeds doorheen? Nee, je moet je voorstellen dat uh, het Noordpoolgebied uh, smelt zomer steeds sneller en steeds verder af. Maar winters groeit het weer helemaal dicht met ijs. Dus, dus dat is een, een open route. Te. Het is een open route. Hij wordt wel steeds langer open. Nu is er al sprake van dat hij zes maanden per jaar open is. We zijn al van 20, uh, 2011 waren 34 schepen die doorkwamen. En in 2000, dit jaar, in uh, 2013, 370. Dus het gaat heel erg rap. U zegt er moeten regels gesteld worden. Uh, u heeft het dan over uh, het soort olie uh, dat gebruikt wordt voor de schepen. Heeft dat dan ja. te maken met de grootte van het schip dat dat bepaalt? Nee, elk schip uh, moet daar op een brandstof gebruiken. Wat geen schade aan milieu toe uh, uh, bedeelt. Ja. Uh, als, als er een lekkage is. Mm. Ja, dat is met oliewording het geval. Maar ook met schepen die vergaan die kunnen heel veel liters olie uh, daar op de kust gooien en uh, dat wordt heel slecht afgebroken in dit gebied uh, en heeft meteen een heel grote impact op dat juist dat fragiele ecosysteem van het Noordpoolgebied. Ja. En is dat het enige waar u regels over wilt opstellen, over het soort schip en vooral de brandstof dat het schip gebruikt? De brandstof, maar er wordt ook veel roet uitgestoten uh, wat weer de versnelling uh, van uh, het smelten van ijs en sneeuw veroorzaakt. Uh, wij willen ook uh, dat er geen ballastwater wordt uitgezet, waar heel veel uh, vreemde diersoorten mee het gebied ingebracht kunnen worden, met grote uh, gevolgen. Okay. Ik kan me ook voorstellen dat uh, in de buurt van Nova Zembla, de hele Siberische kust, dat daar uh, reddings- en, en reinigingstroepen niet direct voorhanden zijn. Precies, dus uh, bij een ramp is het vrijwel onmogelijk om dat op te ruimen en bij, uh, snel nabij te zijn. Onmogelijk zelf, zegt u, dus ook niet te regelen. Nou, het is uh, al heel moeilijk om een uh, ramp in, in, in de Noordzee uh, te verhelpen uh, op te ruimen. Schip wat hier vergaat, dat wordt uh, nu pas geborgen. Je moet je voorstellen, duizenden kilometers van de eerste bewoonde plaats. Uh, vrijwel onmogelijk om daar uh, het hoofd uh, te bieden aan calamiteiten. En het kan wel gebeuren in het Noordpoolgebied. Het is nog steeds intact. We kunnen nu nog die regels uh, voor elkaar krijgen als we met z'n allen willen. Gert Polet, noordpooldeskundige van het Wereld Natuurfonds. Hartelijk dank voor je uitleg en uw komst. Dankjewel, We varen door naar Jolanda van der Velden. Hoe is het inmiddels op de weg, Jolande? Het blijft een beetje op hetzelfde nu qua, qua aantal files en de verdeling. De meeste vertraging nog steeds rondom Amsterdam. Nog steeds niet al te veel bijzonderheden. Een vrachtwagen met een lekke band... die zorgt voor wat extra vertraging op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Voor het knooppunt Azel Azelo staat 2 kilometer... en op de A35 Almelo richting Enschede... tussen de knooppunt de en Buren nu 4 kilometer.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 Het is weer zover vanavond. Liefhebbers van nieuwe apparaten en gadgets... zitten vanaf 7 uur vanavond aan de internetstream gekluisterd... om te zien wat Apple voor nieuwe snufjes gaat lanceren. En ook de concurrentie kijkt natuurlijk met argus ogen mee. Net als internetanalyst Roland Stekelenburg. Die is hier. Roland, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wordt dit weer zo'n beroemde Apple-presentatie? Ja, iedereen kijkt er altijd uh, naar uit. Dat komt natuurlijk vooral dat de vorige Apple-baas uh, Steve Jobs... deed dat natuurlijk op een fantastische manier. En ja, had ook wel de gewoonte om af en toe iets revolutionairs nieuws aan te kondigen... waar iedereen dan dagen van op apengapen lag. Dus uh, ja, we zijn heel benieuwd wat er vanavond gaat gebeuren. Wat verwacht je vanavond? Nou, er zijn natuurlijk alweer wat dingen uitgelekt. Uh, sommige dingen heel technisch en besturingssystemen... en dat soort dingen zal ik allemaal maar achterwege laten... Uh, wat er in ieder geval uh, komt, zijn een aantal uh, nieuwe iPhones. Uh, iedereen verwacht er twee. Eén hele goedkoper. Ik heb net een nieuwe. Heb je dit een nieuwe? Dat is niet ja. handig. Wacht een hele nou goedkoper toch. van plastic. Een plastic oh. iPhone in hele felle kleuren. En, en een hele dure, die ook in goud verkrijgbaar wordt. En daar zit een nieuw uh, leuk dingetje op, namelijk een vingerafdrukscanner. Nou, wat kun je daar nou mee? Uh, in die ronde knop op die telefoon, uh, die scant dus je, je vinger. En als jij het bent, dan unlockt die. Dus niet meer met een pincode uh, zeg maar, die je in moet voeren... Om, om te zorgen dat niemand anders met je telefoon iets kan doen. Uh, dat gaat met een vingerafdruk. En dat is op zich wel een vrij revolutionaire ontwikkeling. Want dat maakt dus dat echt niemand anders meer iets met jouw telefoon kan. Nee, precies. En je had het even over uh, goedkoper dan wat er nu is... Um... Wat is goedkoop? Want ze moeten ook die strijd aangaan hè, met wat goedkopere merken. Ja, nou, dat is ook de reden dat ze ermee komen. Het gaat ook helemaal niet zo goed met de iPhone wat dat betreft. De marktaandelen zijn gedaald. Uh, nu nog zo onder, net onder de 20 in Nederland. was anderhalf jaar geleden 25 Dat komt ook door de crisis. Uh, mensen kopen Android-telefoons, die zijn goedkoper... Uh, de Samsungs, uh, dat soort merken. En ja, als Apple iets wil doen om dat marktaandeel te verdelen... dan zullen ze met een goedkopere telefoon moeten komen. Nou, dat gaan ze nu dus doen. Eentje van plastic. En de verwachting in de Nederlandse markt is dat dat dus een model wordt... wat je weer gratis gewoon bij je abonnement uh, kunt krijgen. Hmm. Of met iets weer helemaal nieuws. Wat ze natuurlijk in het verleden, uh, waar ze de eerste mee waren in ieder geval. Ja, daar heeft Apple de afgelopen jaren natuurlijk... dat die enorme hoeveelheden geld mee verdiend En uh, ja, is het grootste bedrijf op dat gebied uh, geworden. Uh, one more thing, zei Steve Jobs altijd. Ja, niemand weet het natuurlijk, waarover gespeculeerd wordt vanavond... wat zou kunnen. Uh, het horloge, de nee. iWatch. Dus een draagbare uh, computertje uh, als, horlo als horloge... En Apple TV blijft uh, ja, boven de markt zweven. En daar wordt ook veel over gespeculeerd. Dat laatste verwacht ik niet zo. De, de, het horloge zou nog kunnen, maar niemand die het weet. Dat is heel nee. goed geheim. Mm, vorige week was er ook al zoiets, toch? Was dat Samsung, um, het horloge? Ja, Samsung kwam vorige week uh, met dat draagbare uh, ding. Uh, de, smartwatch. De smartwatch. <laughs> um, daar gaat het natuurlijk wel steeds mee heen. De, de, in, het, in het Engels noemen ze dat de wearables. Dus dat mm. je ziet dat eigenlijk de technologie die nu in je telefoon zit... zich weer steeds meer gaat verplaatsen eh, van dat apparaat in je broekzak... naar iets wat je op je lijf draagt. Een horloge, de Google Glass, mm. de eerste T-shirts met sensoren... Eh, zijn op de markt gekomen. <lacht> en dat sluit eigenlijk wel weer mooi aan bij een verhaal... wat vanochtend op de voorpagina van de Spits eh, stond... Leven via gadgets. Futuroloog Paul Ossendorf die zegt... ja over een paar jaar zit eigenlijk die telefoon gewoon in je lijf. Hé, hey, dat is interessant. En die zijn we natuurlijk aan het maken. Van ja. het apparaat in je broekzak... naar de sensoren op dingen die je draagt. De horloge, de bril, je kleding. Naar nou, straks... In je lijf, ge ge geïmplanteerd onder je huid of zo. Of hoe... Uh... Nou ja, die identificatie volgens vingerafdruk, waar Apple nu mee begint, is ook een stap in die richting. Je moet je voorstellen als je echt, weet je wel, de dingen die van jouzelf zijn goed wil meten met al die sensoren, want dat doet een telefoon ook al. Hoe warm is het, hoe koud is het? Ik wou net Even in mijn iPhone kijken, oh ja, het is koud. Nee, wat voor bewegingen je maakt, dat kan ook al gebruikt worden om jou te identificeren, want iedereen maakt unieke bewegingen. Iris-scanners, vingerafdrukken, ja, het verplaatst zich naar je lichaam. Nou, dat uh, biedt uh, perspectieve. Interessante uh, ontwikkelingen. Dus uh, eerst maar eens deze presentatie afwachten. Zeven uur vanavond. Waar, waar is dat te volgen? Dat is overal op internet te volgen. Oh, ja. uh, via Apple. Maar kijk even op Twitter en dan zie je overal uh, linkjes naar die uh, stream. Echt wat voor jou, Marcel? Ja, zeker gekluisterd vanavond aan mijn uh, tablet. Oh nee. Heb je nog niet. Jan van je. Ik wacht <laughs> nog even op de nieuwste ontwikkelingen. Hoe dan? Steken weer. Dank je wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Dino Bouterse, de zoon van de Surinaamse president. Desi Bouterse. Die blijft voorlopig in de cel. Surinaamse site Star News schrijft dat zijn zaak in november wordt voortgezet. Het heeft de rechtbank in New York besloten. Dino Boutersen werd eind augustus aangehouden op het vliegveld van Panama. Op verdenking van drugshandel en verboden wapenbezit. Panama leverde hem uit aan de Verenigde Staten. Erwin Olaf en het ministerie van Financiën willen er niets over zeggen. Over dat bericht in de Volkskrant dat fotograaf... de nieuwe euromunt met koning Willem-Alexander zal ontwerpen. Maar Giel Belen van 3FM heeft daar maling aan. Meneer, mag je iets zeggen, denk je? Ga maar naar het uh, ministerie van Financiën. Ik mag niks zeggen. Nee, Ik zeg niks. maar ja, je zegt nu al gewoon genoeg. Heel nee. gaaf. Gefeliciteerd, hè. wat een leuke klus, man. Nee, nee hele slechte loge. We, na, zien het. Dus, uh, we zien het binnenkort. Doe, loe, hè. Okay. Of, <laughs> en Bedankt, Giel Belen, Ik mag niks zeggen. En daarmee zei hij alles. Spoorbeheerder ProRail heeft vaak geen idee waar grondkabels liggen. Het gebeurt dan ook wekelijks dat treinverkeer last heeft van kabels... die bij werkzaamheden zijn beschadigd. Daarom inspecteert ProRail de komende twee jaar 30.000 kilometer spoor in ons land. Traject Groningen-Leeuwarden is daarbij als eerste aan de beurt. Jouwke Schaafsma van ProRail legt uit bij RTV Noord dat dat gebeurt met grondraders. Dat zijn van die apparaten waar ook wat mee naar geld en goud gezocht wordt door schatzoekers. Ja, dat is doorontwikkeld en uh, dat heeft geleid tot een apparaat waarmee we wat beter kunnen zien waar de kabels uh, onder de grond zitten. De een vindt ze komisch, de andere tenen krommend. De gesprekjes tussen Louis van Gaal en Hans Kraai junior bij SBS6. Bij de KNVB groeit de irritatie over het verloop van het gesprek. Zo schrijft AD Sportwereld. Kraai probeert Van Gaal telkens weer te provoceren. En dat lukt ook nog. Wat ik altijd zo opvallend vind, dat je vragen stelt... die, die je eigenlijk al uh, kunt weten. En, ja, uh, ik, ik vraag het omdat ik het niet weet. Nou, uh, waarom denk je... Uh, dat, uh, dat het niet het geval is. Of dat het wel het geval is. Ja. Uh, ja, nee, precies. Nou, goed, we zijn weer een stuk wijzer geworden. Hoe dan ook. Vanavond uh, zal er gevoetbald worden. En hopelijk wint Oranje dan van Andorra. En kunnen we weer... juichen. Ja, ze... ja, dat was hem. Fijn, hè? Van Regaal. Zo duidelijk, uh, na negen uur in het radio in journaal... dan hoort u meer over het vonnis in India, tenminste... Verdachten van die grote verkrachtingszaak die komen voor de rechter. Onze uh, correspondent Lucas Waagmeester is bij de rechtbank.